7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Spaartegoeden onder een ton zijn veilig, zegt Dijsselbloem. ChristenUnie wil klantmishandelde prostituees strafbaar stellen. En Oranje boekt opnieuw grote zegen op Roemenië. <tiedt> In toekomstige Europese steunoperaties worden spaartegoeden onder de 100.000 euro niet aangepakt. Die garantie heeft minister Dijsselbloem gegeven in het debat met de Tweede Kamer. Dijsselbloem zei dat de ministers in de eurogroep dat onmiddellijk besloten om de verwarring na het eerste reddingsplan voor Cyprus weg te nemen. In dat reddingsplan, dat vrij snel werd weggestemd door het Cypriotische parlement, werden alle Cypriotische spaartegoeden, ook die onder de 100.000 euro, aangeslagen met een heffing.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 De Belgische politie heeft een terreurverdachte doodgeschoten... tijdens een achtervolging op de snelweg tussen Brussel en Lille. Het gaat om een Algerijn van 39, meldt het federaal parket. De man sloeg op de vlucht voor de politie, hij negeerde stoptekens... En volgde, eh, en volgde een schietpartij. Daarbij werd de man gedood. De politie doorzocht later de woning van de Algerijn in Anderlecht. Er zijn bij hem thuis allerhande wapens en munitie gevonden, maar ook paramilitair materiaal zoals gasmaskers, een, een duikbril, nachtkijkapparatuur en dergelijke meer. De snelweg in België was uren afgesloten. De Algerijn werd zowel in België als in Frankrijk verdacht van terrorisme. Het Nederlands elftal heeft de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Roemenië met 4-0 gewonnen. Bij de rust was het 1-0 door een doelpunt van Rafael van der Vaart. In de tweede helft koorden Robin van Persie twee keer en Germain Lens één keer. Bondscoach Louis van Gaal zag dat het goed was. We hebben in mijn ogen de beste in het land gespeeld uh, tot nu toe. We maken steeds stappen. Uh. Over het algemeen zeg ik dat ook uh, in persconferenties. Maar vandaag kwam het er uh, werkelijk uit. In dezelfde groep speelden Turkije en Hongarije met 1-1 gelijk. En Estland-Andorra eindigde in 2-0. Door deze uitslagen heeft Nederland zijn koppositie in groep D verstevigd.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A4 richting Hoogvliet. Drie kilometer voor knooppunt Bedelux A8 naar Amsterdam. Drie kilometer tussen knooppunt Zaandam en knooppunt Koenplein. En op de A27, Gorkum richting Utrecht. Daar staat tussen Loorloos en Lexmond ook drie kilometer.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 Oranje is kansen zien. Oranje is ING. Maak kennis met de mannen die meters maken. Kijk op larex.eu. Het NOS Radio 1 Journaal. Marcel Oosten. En Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven uh, minuten over zeven. De stof rond Cyprus is langzaam neergedaald. De rust lijkt wat terug te keren. Maar ja, voor de Cyprioten breken natuurlijk zware tijden aan. Hoort u zo meer over. De minister Dijsselbloem stak gisteravond in de Tweede Kamer... hand in eigen boezem over de suggestie dat spaarders... met minder dan een ton mee zouden moeten betalen op Cyprus. Daar is veel verwarring over ontstaan. En dat ben ik ook mede verantwoordelijk voor. Ja, minister Dijsselbloem van Financiën zei dat dat niet zo goed uitpakte gisteravond in de Tweede Kamer. Voor het overige wees hij kritiek op zijn beleid als voorzitter van de Eurogroep beslist van de hand. Verslaggever Wilco Boom volgt het debat. Pittige kritiek uit de oppositie gisteravond aan het adres van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën. Als voorzitter van de Eurogroep had hij ermee ingestemd dat alle Cypriotische spaarders moeten meebetalen aan de reddingsoperatie voor hun land. En dat is in strijd met het beleid om kleine spaarders buiten schot te houden... Een grote fout vonden CDA, D66 en de ChristenUnie. Heeft de minister nou bewust een steen in de vijver gegooid... of heeft hij de gevolgen van zijn uitspraken onderschat? Ik zeg het echt zonder vreugde. Het hele proces van de afgelopen dagen doet het vertrouwen... in het crisismanagement binnen de eurozone geen goed. En minister Dijsselbloem heeft gisteren een goede kans gemist om zijn mond te houden. Dat heeft heel veel onrust veroorzaakt. Hiermee zijn wij de Rubicon over. Spaardes gaan twijfelen of hun geld nog wel veilig is... Een risicovolle situatie. Dijsselbloem erkende dat spaarders in verwarring geraakt kunnen zijn. Dat was volgens hem achteraf niet gelukkig. De eurogroep wilde volgens hem wel degelijk het spaargeld... tot 100.000 euro blijven garanderen... maar alleen in Cyprus een eenmalige belasting opleggen. Met de wijsheid achteraf hadden we daar nou dus in de persconferentie... meteen moeten zeggen, voor de duidelijkheid dames en heren... er wordt hier via een eenmalige heffing van alle Cyprioten... althans iedereen die te goede heeft binnen die zeer kwetsbare bijna omvallende bankensector in Cyprus een bijdrage gevraagd. Ja. Het reddingsplan dat alle spaarders trof is intussen alweer van de baan. In het nieuwe reddingsplan voor Cyprus blijven spaarders... met minder dan een ton wel buitenschot. Op vragen van Carolus Schouten van de ChristenUnie beloofde Dijsselbloem... dat dit ook in de toekomst het geval zal zijn. Kan de minister hier toezeggen dat in volgende steunoperaties... die mogelijk gaan volgen, eh, niet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 En die komt er in essentie op neer dat banken niet meer blind op redding door de overheid kunnen rekenen. Zoals lange tijd het geval was. Voortaan wordt eerst gekeken naar aandeelhouders, obligatiehouders en indien nodig ook naar spaarders. Kritiek op zijn uitspraken hierover wimpelt de Dijsselbloem Stoisijns weg. Je hebt ook beleggers die zich realiseren, wacht even, als dit gebeurt, dat betekent dat voortaan de rekening bij dit soort problemen naar mij als belegger toe gaat. Die zullen wat minder enthousiast reageren. Maar dit is onvermijdelijk. Uh, en overigens, uh, er wordt vaak geroepen, nu stort alles in, de financiële markten zijn uh, op hol, spaarders zullen weggaan. Uh, ik stel maar nuchter vast, terugkijkend op afgelopen week, terugkijkend op de afgelopen dagen, uh, dat dat allemaal wel meevalt. De enige partijen die zich tegen de gekozen reddingsoperatie voor Cyprus keerde zijn, zoals gebruikelijk, de SP en de PVV. Maar daarmee steunt een hele ruime Kamermeerderheid het beleid van minister Dijsselbloem en hoeft hij zich dus geen zorgen te maken. En ondertussen tellen op Cyprus veel mensen hun knopen. Hoe staan ze ervoor in de nieuwe financiële werkelijkheid van het land? Het gaat niet alleen om Cyprioten, maar ook om buitenlanders. Zoals Oksana Saruba uit Oekraïne. Zij woont sinds drie jaar op het eiland en heeft sinds kort haar zinnen gezet op een bloeiende praktijk als makelaar. Ik vind property voor mijn vriend. Who want to buy haar makelaarspraktijk is net begonnen. De website net in de lucht een paar maanden. En de klanten noemt ze haar vrienden. Vrienden die vastgoed willen kopen of huren. Very big houses. Bij voorkeur. Uh, villas for very rich people. Grote huizen, villa's voor rijke mensen. It's not difficult. En dat is helemaal niet moeilijk. You, you, you can take Je kunt gewoon de advertenties uit de krant halen. En aanbieden aan je doelgroep. Voor Oksana zijn dat de Russen. Daar zit het geld. Dat zie je zo op Cyprus. Because the very expensive car. Very expensive house. Dure auto's, dure huizen. Het straalt er van af. Maar je krijgt ze niet te spreken, die rijke Russen. Ook al spreek je zelf goed Russisch. I don't speak with people like this you know like because they don't speak <laughs> they don't speak they just live here ze praten niet met anderen ze wonen hier alleen they have children who go to american school and uh, international school it's very expensive op de dure internationale scholen leren ze de kinderen hier geen engels maar alleen russisch but they're only russian <laughs> Because everybody come and go to international school, Russian children. Ze trekken niet open met anderen op het eiland. They don't mingle with other people. No, no, only from Russia. Yeah. Een moeilijke doelgroep dus die bovendien nu ook nog eens heel snel veel kleiner wordt. I uh, know from my friend who has too much customers from Russia who want to buy a property and uh, he has now stopped. This, uh, this Een vriend die vastgoed verhandelt met Russen is al gestopt door de problemen met de banken. because now is problem de bank. En ook voor Oksana zit er waarschijnlijk niets anders op dan terug te keren naar Oekraïne. Yes, I think so, because I must have work, I must have customers, and if now this situation can't be good. De kans is natuurlijk groot dat ze teruggaat naar Oekraïne. Oksana Zarouba, nu nog woonachtig op Cyprus... en ze sprak met onze verslaggever Bart Kamphuis. Ja, er wonen natuurlijk ook Nederlanders op Cyprus. Bijvoorbeeld een aantal Nederlandse voetballers. Edwin Linsen heeft hier voor VVV en Roda gespeeld... en voetbalt nu voor AEK Lanaka. Edwin Linsen, goedemorgen. Goedemorgen. Is het ook op de club het gesprek van de dag, de bankencrisis? Ja, tuurlijk. Vanaf het eerste moment dat uh, bekend was uh, ja, dat er een uh, grote crisis was, uh, ja, ben je elke, uh, elk moment op de club en praten we met elkaar uh, hoe de stand van zaken is. En uh, ja, luister je eigenlijk goed naar de Cyprioten die het uh, nieuws hier heel goed kunnen volgen. En uh, ja, je gaat een klein beetje de adviezen van hun uh, opvolgen. En wat zijn dat voor adviezen, Edwin? Nou heel snel was duidelijk dat de kans er ook in zat dat het land fiets zou kunnen raken. en uh, ja, Dus moet je zorgen dat je je geld nog veilig kan stellen. Nou, de banken waren dicht. De enige mogelijkheid was om uh, je elke, elke dag je maximaal pin, een pinbedrag uh, uh, te halen. Ja. En uh, te zorgen dat je toch nog wat over zou houden zo het land fiets raken. Ja, dus dat heb je gedaan? Ja, dat moest. Ja, ja. En, en krijg je een loon uitbetaald? Want ik neem toch aan dat de club ook uh, het geld op een uh, bankrekening heeft staan. Nou, dat klopt. We hebben gisteren uitleg gehad van onze president. En uh, die heeft uh, aangegeven dat uh, de club uh, er uh, goed vanaf is gekomen. Dat ze niet uh, bij alle tweede banken uh, waar het eigenlijk om gaat uh, uh, hun geld hadden staan. Okay. En uh, dat uh, de sponsoren uh, wel hun geld zijn... Uh, Sommigen hun geld een beetje zijn verloren. Maar dat we er als club zijn in Cyprus goed vanaf zijn gekomen. Ja, maar goed, de sponsoren uh, misschien dus niet. Dus dat zou eventueel gevolgen kunnen hebben voor de toekomst? Wat heb je daarover gehoord? Nou, hij zegt dat, dat wij er uh, in die zin goed vanaf komen. Dat uh, de problemen voor ons niet zo groot zullen zijn. Omdat uh, uh, andere mensen dat uh, zullen hebben. Uh, concreet wil hij daar eigenlijk uh, weinig nog uh, ja, verder op ingaan in de details. En, uh, maar ja, natuurlijk moeten we heel reëel zijn. En uh, is er natuurlijk heel veel gebeurd en gaat er nog heel veel gebeuren hier in Cyprus. En uh, ja, dan uh, moeten wij niet uh, verwachten dat wij uh, ons salaris uh, op tijd zullen ontvangen. Nee, uh, daarover straks even door. Maar hoe is het met je eigen vermogen? Dat staat neem ik aan dus ook, of in ieder geval voor een deel, op een Cypriotische bank. Ja, wij, uh, wij Nederlands doen natuurlijk wel... Uh, uh, op, op zijn tijd uh, het geld overmaken, of de Nederlandse voetballers, overmaken naar Nederland. Aha. Dus, uh, het dus niet alles vermogen, staat daar? Nee, nee, nee, daarom. Het grote vermogen staat eigenlijk meer in Nederland. En, uh, uh, maar ja, het uh, blijft altijd een gedeelte staan. En, uh, voor mij is dat op dit moment uh, safe, omdat ik bij een andere bank ben aangesloten. En uh, het enige is, ik kan er op dit moment uh, niet aan door uh, het op dit moment over te maken naar, naar Nederland. Enig is nog pinnen. Nog vanaf morgen of vrijdag zullen de banken weer opengaan. En dan zal ik zo snel mogelijk naar de bank gaan om uh, mijn geld uh, naar Nederland te brengen. Dan haal je daar alles weg. Ja, het grote gedeelte dat ik hier nog gewoon kan leven. En, uh, uh, maar voor ons was het verder ook niet echt interessant om hier je geld uh, te laten staan qua, qua sparen. En uiteindelijk uh, is het in Nederland nog steeds voordeliger. Nou... Gelukkig maar dan dat je het daar, daar had staan. Hè? En, en eind mei loopt je contra contract af. Ga je dan ja, terug naar Nederland? Ja, eind mei is contract af. Ik heb drie jaar Cyprus gaat en dan, uh, ja, dan is het goed geweest. Dan gaan we okay. lekker terug naar familie. En ben je ja. niet bang dat je je pensioen uh, moet achterlaten op het eiland? Uh, nou, bang niet. Uh, in die zin dat, dat, dat ik wel verwacht dat uiteindelijk... Uh, niet eind mei, maar uh, de maanden daarna... Heus wel mijn achtertallige salarissen, zullen worden betaald. Ja. Alleen, uh, ja, je moet altijd maar afwachten hoe, hoe, wat, wat voor uh, dingen er nu nog gaan gebeuren de komende weken, maanden. En, uh, omdat uh, je verwacht uh, natuurlijk dat nu eigenlijk alles is opgelost. Dat denk je. Alleen, uh, ja, je moet ook heel eerlijk zijn en reëel zijn dat er uh, de grootste dingen nog staan te gebeuren, denk ik. Ja, ja. En Waar ga je voetballen naar uh, Lanarken? Of ga je stoppen? Uh, Nee, nee, ik heb probeer nog twee, drie jaar in Nederland uh, te gaan voetballen. Dat is niet bekend waar. Okay. Dus dat is nog even afwachten. Nou, bij deze speler in de aanbieding, Edwin Linsen, dank je wel. <laughs> en succes daar oh. nog. Oké, okay, graag gedaan. Bye. Straks hoort u over de gemeenteraad van Utrecht. Die blijft maar rebelleren. Blijft zich verzetten tegen de verbreding van de snelweg, de A27. U hoort daar zo meer over. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 journaal. En van rebellerende gemeenteraad naar rebellerende werknemers in het gevangeniswezen. Mark Robin Visser ben je er al veel tegengekomen. Ja, het is, uh, het is uh, ochtendspits, mag je wel zeggen, hier in Hogeveen. Want uh, de nachtploeg die uh, gaat nu naar huis en uh, de ochtendploeg die uh, komt het uh, hier overnemen. Dus de mensen die druppelen nu, er uh, komt nu net toevallig even iemand, ik loop er eventjes naartoe, hier aan. Goedemorgen, u, uh, u gaat het bed in? Ik geef zo'n bedje in, ja. <laughs> ik geef U komt uit de nachtdienst? Die kom uit de nachtdienst, ja. Ja. Om twaalf uur is het hier uh, actie, hè? Ja, ik ben er ook. Dan bent u weer terug? Dan ben ik weer terug. Hoe lang werkt u hier al? Bij deze is het zes jaar. Ja. Hoe moet dat nou? Uh, je moet het zo zien, bij ons gaan we dicht. En, uh, we zitten op 300-200 uh, FTA. Balk brug gaat dicht. Ja, het zijn allemaal mensen die in de omgeving werken. Dus ja, waar moeten die heen? Ze dus, willen ze werk naar werk. Maar ja, zeggen, maar. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Kunt u nog wel slapen? Nee. Ja, dat gaat heel goed lukken. Oh. Nou, Ga maar gauw Gaat heel goed lukken. Lekker. Ja, wel tot terug. straks, dankjewel. Wij staan op de parkeerplaats uh, voor de penitentiaire inrichting. Eigenlijk is het het terrein van, uh, van de gevangenis. Uh, we mogen er niet in. De directie wil ons ook niet te woord staan. Maar er is hier buiten voor de hekken van alles aan de hand. Ik zal even laten horen hoe dat klinkt. Dit is dan een van de... Er staat hier een hele, echt een hele tafel met... Uh, dat is aardig subtiel, hè? Wat zegt u? Dat is aardig subtiel, hè? Dat is een Kijk. plastic handje. Oh, hij kan ook harder. Ja, je moet wel dat... harder winnen. Kijk. En ook nog... Doe die maar. Een fluitje. En dan... Ja, au! Dan daarnaast hebben we nog mutsjes uh, en uh, t-shirts. En dit is uh, justitievakbond Jufox. Uh, die staat hier voor het hek. Uh, hoeveel leden hebben jullie hier? 42. 42, en er werken hier ongeveer uh, 200 mensen hè, totaal? Correct. Ja, uh, 200 dus en uh, volgens mijn gegevens 260 gedetineerden. Ik vraag het even aan iemand die hier uh, ook al 11 jaar binnen werkt. Anton Pekel, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent uh, uh, beveiliger? hè? Ja. En ik ben woordvoerder van het actiecomité. Ja, ik zie het aan uw muts, <lacht> want u heeft een andere muts, u hebt de Afvacabo muts ja, op. Precies. Ja. Ja, en geen fluitje? Nee, <laughs> nee daar hebben we geen tijd voor om te regelen. We zijn druk bezig met alles aan te organiseren op dit moment. Nou zijn de plannen eigenlijk gewoon rond, hè? Nou, niet helemaal. Kijk, ze zijn bekendgemaakt. Maar ze zijn niet definitief. moet de moeder besproken worden in de Tweede Kamer. De weerstand die op dit moment in landelijk is, wordt heel, heel groot. Dus je ziet ook op dit moment overal dat mensen er uh, toch wel van geschrokken zijn. Ja, ik hoorde vanmorgen op Radio 1 bij WNL de directeur van Veldzicht. Dat is een andere ja. inrichting die ook gesloten gaat worden. En wat je nou merkt is dat iedere inrichting een beetje reclame voor zichzelf gaat maken. Hè? Zoals bijvoorbeeld over Veen wordt nu gezegd van het is een moderne gevangenis klopt. uit de jaren 80. Hij, is heel, ja. hij voldoet aan alle eisen. Dat klopt, dat, dat is inderdaad zo. Kijk, en natuurlijk wil ieder van zijn eigen uh, parochieprekers, zoals het mooi heet. Maar als we kijken, Veldzicht, dat is hier gewoon 18 kilometer verderop. Dus ja. het, we hebben het dicht bij elkaar. En uh, ja, het klopt dat wij uh, de moordens in uh, mooiste inrichting zijn van Noorden. Nou ja, vertel dan nog maar eens eventjes. Hè. Het gebouw stamt uit, uit de jaren 80. De jaren 80 bestaat het. Het is uh, op een gegeven moment af, uh, gebouwd om een extra beveiligde inrichting. We zijn ook de inrichting, of een van de weinige inrichtingen die nog een gijzerbeleid heeft. Dus dat betekent dat bij je dat we dus echt de deuren dicht gaan. Uh, we zijn extra beveiligd omdat we dus, uh, nou, we hebben vroeger een E-Bi gehad. Eigenlijk ja. kunnen we alles hier... Modern hebben. dus. Modern dus. En nu begrijp ik niet waarom dit nu... Uh... Totaal niet. Sterker nog, de, de directie kon het niet eens uitleggen... waarom wij uh, dicht zouden moeten. Ja. Waarom wij dicht moeten, waarom... Dat kon niet even voor de duidelijkheid, de directie wil ons niet uh, te woord staan... maar ik blijf uh, vanochtend nog even bij jullie aan de poort staan. Goed? Dat vind ik hartstikke goed. Oké, okay. tot straks. Goed uit Dank je Dankjewel. Mark Robin, tot zo dadelijk. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, John Sahoka. John, last van de zon? Ja, inderdaad. Dat geldt dan vooral voor het verkeer op de A58. Breda naar Eindhoven. Daar staat de, de baars en oorschot 6 kilometer file. Tja, in de ja. zon. Ik zou alles pakken wat met lente te maken heeft. John Sahoka, dankjewel. Oké, okay. het NOS Radio 1 journal. En zo heet het. Our day will come onmiskenbaar. Amy Winehouse. Mm, dat geldt misschien niet voor de tegenstanders van het verbreden van de A27. Al geeft bijvoorbeeld de Utrechtse gemeenteraad de strijd nog niet op. Ondanks het besluit van minister Schultz van Hagen van Verkeer... om extra rijbanen aan te leggen. In totaal moeten er zeven komen, heen en terug. Een paar uur na dat besluit stond in Utrecht een informatieavond gepland. Raadsleden wilden zich laten voorlichten... over alternatieve scenario's voor die wegverbreding. En die avond uh, ging gewoon door... Jan ga van de ChristenUnie zat deze informatieavond voor. Allemaal mensen die met alternatieven komen. Terwijl vandaag de minister heeft laten weten... dat die verbreding er komt van de A27. Wat kunt u als raadslid dan nog met deze informatie, met deze alternatieven? Nou, We hadden gehoopt natuurlijk dat... Uh... Het uh, rapport volgende week pas gepubliceerd uh, zou worden. Dat was ook wat we verwacht hadden. En... Het rapport wat door de minister nu is aangegeven. Ja, het rapport van de commissie Schoof, uh, zoals dat vandaag gepubliceerd is. Ja, elk van ons heeft, uh, elk van de fracties hier, heeft contact met de Haagse fracties. En het is nu aan de Tweede Kamer om uh, uiteindelijk de beoordeling te maken, welk plan gaat het worden? Dus eigenlijk is de zin dat die raadsleden nu hun fracties in Den Haag gaan bestoken met de alternatieven in de hoop dat zij dan nog... Ja, de boodschap vanuit Utrecht is duidelijk. Wat de Raad van Utrecht betreft, ik denk dat daar een ruime meerderheid is die, die stelt dat we binnen de bak moeten blijven. En er zijn allerlei goede redenen voor. Er is geen verkeersnoodzaak. Het kost klauwen met geld. Dus wat ons betreft zou het binnen de bak opgelost kunnen worden. En dat is denk ik ook de boodschap die de grote meerderheid van onze fracties, en zeker vanuit de ChristenUnie, richting de Haagse fractie zal gaan. En wij hopen dan ook dat de Kamer zal kiezen voor een variant uh, waarbij binnen de bak gebleven wordt. Namens de A mevrouw Nales, aanwezig op deze informatieavond. Ja, nu heb ik begrepen dat de fractie in de Tweede Kamer, die is om. Die zegt ook veiligheid voor alles en dan moet er maar een verbreding komen. U zult dus veel energie moeten stoppen in het bewerken van uw collega's in Den Haag. Dat vinden we inderdaad heel belangrijk, want uh, wij steunen gewoon college standpunt... dat uh, verbreding van de weg ook binnen de bak kan... En uh, nou, er is straks ook uitgelegd dat er weliswaar wellicht wat meer uh, onderzoek gedaan moet worden naar de veiligheidsaspecten. Maar uh, ook uit het verhaal wat we vanavond hebben gehoord van deskundigen uh, zijn wij van mening dat het kan. En, uh, maar nu moet u nog die collega's in Den Haag overtuigen? Zeker. En daar, uh, hoe gaat u dat doen? Nou, daar zijn wij steeds al mee bezig. we hebben best intensief contact met Den Haag. Maar ja, we hebben ieder natuurlijk een eigen rol en een, en een, uh, een eigen politieke situatie. Dus ja, ieder, we maken ieder onze eigen afwegingen. Maar wij vinden gewoon dat wij op moeten komen voor de leefbaarheid en, en de gezondheid van de burgers hier in de stad. Dat vinden wij heel belangrijk. En als nou de fractieleden van de, de PvdA in de Tweede Kamer uh, mee blijven gaan met de minister... en groen licht geven voor die verbreding, wat doet u dan? Bent u niet blij? Dan ben ik, dan, nee, dan zijn wij dus absoluut niet blij. Maar, maar dat kan. Het kan zijn dat een Tweede Kamer een ander besluit neemt. gezien de situatie waar zij in zitten. en wij een andere op, een opvatting daarover hebben. Wij staan voor onze burgers. En dat is een andere invalshoek. Denk ik dan. Je hoort op het laatste mevrouw Gerrie Nalis. fractielid van de PvdA in de Utrechtse Gemeenteraad. En u hoorde dat de Raad. geeft de strijd nog niet op. Oh! Wat een goal!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 Half wacht. hier is Jan van der Putten. De PVV doet bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar alleen mee in Den Haag en Almere. Dat zijn dezelfde twee gemeenten als bij de verkiezingen van 2010. PVV-leider Wilders zegt dat het goed gaat met de partijen... dat de PVV na jaren van forse groei de organisatie wil consolideren. Wilders wil zich richten op een goede uitslag bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2014... en Provinciale Staten in 2015. De armoede in Nederland loopt de laatste jaren weer op... maar ouderen hebben daar weinig last van. Dat is de conclusie van twee onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau... naar de ontwikkeling van de armoede in Nederland sinds 1985. Dat komt doordat de AOW sterker steeg dan de bijstand... en doordat de steeds meer ouderen een aanvullend pensioen hebben. Er komt definitief een einde aan het chipknip in 2015. Het betalingssysteem was al uit de gratie in veel winkels... maar gaat nu ook verdwijnen bij de parkeer- en snoepautomaten.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 Tweede Kamerlid Segers werkt aan een initiatiefwet om dat te regelen. Hij vindt dat een klant van een prostituee alert moet zijn of ze uit vrije wil aan het werk is. Kenmerken zoals blauwe plekken of huilbuien moeten worden gesignaleerd. Anders is de klant strafbaar, vindt de ChristenUnie. In toekomstige Europese steunoperaties worden spaartegoeden onder de 100.000 euro niet aangepakt. Die garantie heeft minister Dijsselbloem gegeven in het debat met de Tweede Kamer over de crisis op Cyprus. Nieuwsuur meldde gisteravond dat klanten van Cypriotische banken in het buitenland miljoenen euro's hebben weggesluist. Om een bankrun te voorkomen zijn banken op het eiland zelf al dagen dicht, maar de vestigingen in het buitenland waren gewoon open. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws.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 Verder schijnt ook van tijd tot tijd de zon en de middagtemperatuur ligt tussen de 3 en 6 graden. Verder staat er ook nog wel steeds een vrij stevige oostenwind, al neemt die heel langzaam wat af. Verkeersinformatie John Soka. Nou, 26 kilometer vielen ja, vrijwel... voor de ochtendspits voor de woensdag. Eh, er zijn dus niet zo gek veel bijzonderheden. Nou, alleen moet het verkeer richting het oosten wel rekening houden... met een laagstaande zon. Nou, de meeste vertraging op dit moment heeft verkeer... op de A50 van Arnhem naar Os. Daar staat tussen het en op de kilometer.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 Zes minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Uiteraard Nederland-Romenië, zo dadelijk met Tom van het hek. En de chipknip verdwijnt definitief. We gaan straks vragen waarom. Eerst naar Groot-Brittannië, want daar zijn 500 extremisten... die een risico vormden voor de samenleving... afgeholpen van hun radicale denkbeelden. Het gebeurde met een speciaal antiterrorisme-programma. Het staat in een rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken. We praten erover met correspondent Anje van der Horst in Londen. Arjen, goedemorgen. Goedemorgen. Interessant natuurlijk vanwege al het nieuws over uh, jongeren. Bijvoorbeeld ook in Nederland die naar Syrië vertrekken om daar uh, de islamitische strijd aan te gaan. Vertel eens, hoe werkt dat programma ja. in Groot-Brittannië? Ja, dit programma richt zich vooral op jongeren tussen de 14 en uh, 24 jaar uit. Om extremisme echt meteen in de kiem te smoren. En de politie werkt in dit programma heel intensief samen... met scholen, jeugdinrichtingen, gevangenissen, sociaal werkers. En zij zijn de oren en ogen in dit programma. Dus als zij signalen oppikken, dan geven ze dat meteen door aan de politie. Ik zal ook een recent voorbeeld geven. Er was die laatste jongen veroordeeld voor inbraak. In gesprekken met andere gevangenen laat hij weten dat hij erg anti-westers is. Van hem is ook bekend dat hij video's van moslim-extremisme... Uh, had bekeken. Nou, het programma wordt ingeschakeld. Er worden intensieve gesprekken met deze jongen gevoerd. Het contact met zijn familie, dat niet al te best was, uh, dat wordt hersteld. En er is ook nazorg. Uh, ze proberen hem op het rechte pad te krijgen. Dat lukt. Hij zit nu weer op school. En dit is dan een voorbeeld van een van de successen... van de 500 successen van dit programma. Ja, die 500. Uh, wat waren dat voor types? Wat voor, voor jongeren waren dat? Ja, ze komen uit verschillende hoeken. Eén op de tien komt uit de rechtsextremistische hoek. Maar het overgrote deel is toch wel uit de moslim-extremistische groep. Dat blijft een prioriteit uh, voor de Britten. Zeker nu de strijd in Syrië tot een radicalisering... van een kleine groep Britse moslims leidt, die dus naar Syrië vertrekt. Vandaag bijvoorbeeld een groot voorpaginaverhaal in The Times. Honderd uh, Britse jongeren die voor een van de al qaeda achtige groepen in Syrië vecht. Dus dat is echt een, een zorg voor de Britse politie. En ze zijn ook bang dat deze groep bij terugkomst... voor problemen in eigen land zorgt. En vandaar dat de regering heeft besloten... dit deradicaliseringsprogramma uit te breiden. Maar Je zegt het is een succes. Hoe succesvol? Want hoe lang loopt dat programma met hoeveel mensen in totaal? Ja, dat loopt al sinds 2007. Dit is een direct gevolg van de aanslagen in Londen van 2005. Ja, sindsdien zijn 2.500 jongeren aangemeld bij de politie. Die heeft ze gewogen om te kijken welke jongeren echt een gevaar waren volgens de politie. 500 hebben ook daadwerkelijk het programma doorlopen. Daartegenover staat dat ook veel jongeren niet op de radar staan van de politie... of pas de radar komen als het uh, bijna te laat is. Uh, want uit datzelfde rapport blijkt dat vorig jaar 250 Britten zijn opgepakt of verdenking van terroristische activiteiten. Dat is de hoogste aantal sinds 2005, het jaar dus van de aanslagen. En de politie zegt dat het sinds 2010 vijf grote aanslagen heeft voorkomen. Dus ja, een grote groep deradicaliseert misschien... maar die dreiging is niet verdwenen natuurlijk, zegt de overheid. Goed, Arjen van der Horst over uh, deradicaliseringsprogramma in Groot-Brittannië. Daar gaan we het later nog over hebben in deze uitzending. Uiteraard ook in verband met uh, jihadis die uh, vanuit Nederland naar Syrië gaan. Tom van de Hek, goedemorgen. Goedemorgen. 4-0 tegen Roemenië. Ja, je ja, had ja, het al wel gezegd. Nederland moet daar langs kunnen lopen. Klinkt als een eenvoudige overwinning, was dat ook. Ja, uiteindelijk toch wel. Hoor. Nederland speelde met name in de beginfase heel erg sterk. Kwam door weer van de vaart. Eigenlijk niet altijd in de basis spelend. Maar weer van de vaart die belangrijk was eh, op 1-0. En natuurlijk kan je zeggen voor Rus nog even een iets mindere fase. Toen had Roemenië misschien nog iets kunnen doen. Maar na Rus was het heel snel via een prachtige goal van Van Persie 2-0. En daarna wandelde Nederland er echt overheen. En als je toch ook die cijfers ziet. Zes wedstrijden gespeeld, 18 punten, 20 goals gemaakt, 2 tegen. En dan zijn wij in Nederland altijd geneigd om te zeggen dat we ook wel de zwakste pool hebben. Hè? Anders moeten we wel heel enthousiast worden natuurlijk. We hebben ook niet zo'n sterke pool, maar het neemt niet weg... dat dit Nederlands elftal toch een imponerende reeks aan het neerzetten is. En inderdaad, we moeten nog even een halfjaartje officieel wachten... maar ze kunnen morgen uh, de hotels gaan boeken, hoor, daar uh, in uh, uh, Brazilië. Kijk eens aan. En, en de manier waarop, hè... Uh, op een gegeven moment zo'n lens die over de balstap prachtig... Uh, wegloopt bij zijn tegenstander en vervolgens een voorzet geeft... Op, bijna op de stropdas van, uh, van, ja. van, van, van Persie. D het gaat soms ook wel gemakkelijk. Er zit veel kwaliteit ja, in het elftal. Er zit ook veel kwaliteit in het elftal. Je ziet wel natuurlijk echt dat Van Persie wat mij betreft echt de grote man is. Maar de jongere mensen eromheen ontwikkelen zich eh, enorm goed. Er zit een hele goede balans in het elftal. Moeten wel, daar hebben we gisterochtend ook al even over gehad, richting die WK nog wel voorzichtig zijn hoor. Er zijn nog wel meer landen die goed zijn en soms ook wat ervarender. Maar het neemt niet weg. Er is een hele nieuwe energie in dat Nederlands elftal gekomen na dat laatste desastreuze verlopen EK. Mm -hmm. En dat, daar was ook geen keus, maar die pakt wel heel goed uit. En zoals Robin Van Persie zei over coach van Gaal, waar mensen altijd van alles van vinden. Hij weet de mensen te raken. Hij is helder en duidelijk en eerlijk. En dat werpt echt zijn vruchten af in deze groep. En uh, het is een vakman van Gaal. En dat moeten we nog maar eens een keer gewoon zeggen. Ja. En de spelers gingen ervoor. Eh, tot, het, tot het eindsignaal, hè? De, de, ja. Ze bleven van Maar diek. dat is ook des van Gaals. Uh, een wedstrijd duurt 90 minuten of nog een beetje langer. Uh, je hebt de mensen wat te bieden. Je hebt jezelf wat te bieden. En uh, anders moet je je altijd nog verbeteren. Leven lang leren. Dat is ook van Gaal. Dus daar kun je ook in de 94ste minuut nog goed ik zag het mooi aan Lens die nog even dat balletje meepikte en daar dan toch heel gelukkig mee is. En dat is ook wel mooi. Mooie beloning voor hem, maar ook voor Nederland. En Nederland speelde echt een hele hele goede interland gisteravond. Ja, nou, goed zo fijn om te horen en uh, het gezien te hebben. Er waren ook meer kwalificatiewedstrijden. Heb je nog opvallende uitslagen? Nou ja, je ziet dat andere grote landen. He, Italië, Duitsland, Rusland stond al goed. Bulgarije gaat waarschijnlijk naar de WK. Maar het spannendste is het toch in een paar andere pools. Uh, België, onze zuidenburen, hartstikke goed weer gewonnen. Maar Kroatië won helaas voor hen ook in het laatste kwartier gaan gelijk op, maar hebben een goede kans. Montenegro hield Engeland op een gelijkspel. Er staat nog altijd twee punten voor daar op de Engelsen, dus dat is een verrassing. En Spanje, de wereldkampioen, gelijk tegen Finland afgelopen vrijdag. Maar nu toch uit in Frankrijk winnend met 1-0-1 puntje voor op Frankrijk. Maar goed, als nummer twee kun je je ook nog plaatsen, dus er nog geen paniek. Maar met name Montenegro, Engeland, België, Kroatië. Dat wordt nog een hele, hele mooie strijd wie van die landen naar de WK gaat. Maar alle grote landen zullen er uiteindelijk wel weer terechtkomen. Oké, okay. Tom, dank je wel. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1 journaal Econoom Jaap Koelenwijn legt straks uit hoe er toch geld opgenomen kon worden bij sommige Cypriotische banken. Met de chipnip misschien? <laughs> hm, ik weet het niet hoor. Die verdwijnt definitief vanaf 1 januari 2015 in Nederland. Ondanks een reclamecampagne werd het eigenlijk nooit een groot succes. Even chippen, zo gepiept. Jannemiek Zandé, eigenaar van van eigenaar Currens. U bent niet de eigenaar van Currens, maar bent wel van. En Currens is wel weer de eigenaar van de Chipknip. Goedemorgen. Goedemorgen. Legt u het dus uit. Waarom verdwijnt die nu? Uh, omdat we zien dat het uh, aantal transacties uh, met de Chipknip uh, sterk wordt uh, afgenomen. Uh, we zien dat die, uh, in 2011 zagen we nog 170 miljoen transacties... en in 2012 uh. hebben we gezien dat dat met 14% al gedaald is. Uh. We zien dat steeds meer partijen gewoon overgaan op uh, pinnen... Ja, en zijn er nog meer alternatieven? Uh, andere alternatieven uh, voor de toekomst zijn ook contact, uh, f, uh, contactloos betalen, mobiel betalen. Dat zijn ook alternatieven die gebruikt worden. Ja, dat is geen goed nieuws voor uw bedrijf, uh, mevrouw Zandé. Uh, nou, er zijn meerdere producten die uh, bij Currens uh, zijn. En er zijn ook al meerdere producten die afgeschaft zijn. Zo zijn we ook uh, voor uh, PIN, uh, dat product afgeschaft, zijn we overgegaan naar Maestro en Vipay. Ja, maar ik bedoel eigenlijk dat als uiteindelijk... want er zijn al wat mensen die betalen via hun mobiele telefoon... als dat al doorgaat, dan zou je zelfs kunnen bedenken... dat uiteindelijk het pinnen helemaal uh, uit deze wereld verdwijnt. Kunt u zich dat voorstellen? Uh, ik denk dat dat allemaal alternatieven zijn... ten opzichte van uh, betalen met contant geld. Uh, wat natuurlijk voor uh, niet al te prettig is om uh, daar met grote hoeveelheden over straat te lopen. Uh -huh. En ook winkeliers zien we dat die liever hebben dat er op een elektronische manier betaald wordt. Ja, maar dat vroeg ik niet. Ik vroeg wat het voor uw bedrijf betekent als mensen met de telefoon gaan betalen. Uh, nou, de, het, het, het bedrijf zal voorlopig nog bestaan. Uh, er zijn meerdere producten die vallen. Uh, vallen. Ja. Dan eerst maar eens afschaffen van die uh, chipknip. Want wat betekent dat nou uh, voor al die automaten, waar je nog uh, soms als enige met de chipknip kunt betalen? Uh, die zullen we moeten zoeken naar een uh, alternatief. Uh, dat kan zijn, wat ik net al zei, pinnen. Maar dat kunnen ook andere alternatieve betaalmiddelen zijn. Chipnip wordt op dit moment uh, nog met name gebruikt in de parkeersector. Maar ook bij bijvoorbeeld bedrijfsrestaurants of uh, ja. snoepautomaten. En we zien bij parkeren ook al dat ook zij overgaan op uh, pinnen... dan wel met creditcard laten betalen. Maar dat gaat u niet doen? U gaat niet zoeken naar dat, uh, naar dat alternatief? U gaat die apparaten niet ombouwen bijvoorbeeld? Uh, nee, dat is aan de markt zelf om de automaten om te bouwen. Ja, gemeenten dus bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld. Ja, klopt. Die hebben vaak al meerdere betaalmogelijkheden in de automaat zitten. Uh, dus dat betekent alleen dat ze dan uiteindelijk over een aantal jaar... Uh, dit chipknip uit moeten zetten. Is dat niet vreemd eigenlijk, dat de, de rekening daarvan bij andere komt te liggen? Uh, nee, dat is normaal gebruikelijk. Uh, dat automaten na een aantal jaar uh, per definitie vervangen worden. Uh, dus vandaar dat we dit nu ook al aankondigen. Ja. Hoe komt het eigenlijk dat de chipknip nooit echt een succes is geworden? Waar zat hem dat in? Uh, nou, dat uh, aan de markt sowieso zelf, uh, maar een van de dingen is, je moet het pas natuurlijk opladen. Ja. Uh, en vervolgens uh, gebeurde het wel eens dat de consumenten ergens stonden en dat ze te weinig saldo hadden. En dat men het ervaarde als uitermate lastig. Ja. Dat heb je natuurlijk bij je bijvoorbeeld binnen niet, uh, want dan betaal je rechtstreeks vanuit je rekening. Ja, precies. Dus dat was een, toch zo, een iets te grote stap voor consumenten. Ja, het is denk ik een mooi alternatief geweest. Het heeft twintig jaar bestaan. En uh, ja, door technologische ontwikkelingen zie je dat er andere mogelijkheden komen om um, betaalmiddelen in te voeren. Fijn dat u even een toelichting wilde geven, mevrouw Sandé. Dank u wel. Graag gedaan. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Johnson Hoka schijnt de zon dus is het weer niet goed. Ja, nou inderdaad, nou 50 kilometer Marcel, een vrij normaal voor de woensdagochtend. Inderdaad, een nou laagstaande zon kan hinderlijk zijn voor het verkeer richting het oosten. De langste file op dit moment op de A50 van a naar Oost. Daar staat dus Renken met Knoopend e weken 6 kilometer. Sergeant Garcia met Adelita. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10, het NOS Radio 1 Journaal. Voor acht. U luistert naar het uh, NOS Radio 1 Journaal. China worstelt met het opruimen van de tienduizenden varkenskadavers. die in de rivieren drijven. En Nu drijven er ook nog eens duizenden dode eenden in het water. De druk op de Chinese overheid, om meer aan het probleem met de dierverwerking te doen, wordt daarmee groter en groter. Nederland denkt de Chinezen te kunnen helpen. Correspondent Marieke de Vries ging naar Jaching, een stadje waar per jaar 7 miljoen varkens worden gefokt. Wow, what? <laughs> so she says that that's where they put the dump of the pigs. Dat kleine huis, een plastic one. En did she say anything where they dumped the pigs? Nee. We staan midden in een boerenlandschap. Even buiten de stad Jiangxing, ten zuiden van Shanghai. En we staan midden tussen de varkensschuren. Er is een riviertje verderop. Maar niemand hier in de buurt wil iets vertellen over of daar de varkens in gedumpt zijn.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 Voor de varkensboeren bij Jiaxing kan het ook een oplossing zijn. Want zegt deze boer: wij gooien de dieren echt niet zomaar in het water. Daar moeten wij namelijk ook uit drinken, van eten en mee schoonmaken. En vandaag praten Nederland en China, dus om te kijken of Nederland de Chinezen kan helpen bij het opruimen en verwerken van de dieren. U leest en ziet daar meer over op onze website nos.nl. .no. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Het bezorgen van post wordt een klus voor de sociale werkvoorziening. Dat schrijft de Volkskrant. PostNL wil 500 arbeidsgehandicapten en bijstandsgerechtigden post laten bezorgen. Het postbedrijf heeft al geëxperimenteerd met niet alle postbezorgers met fysieke of geestelijke beperkingen. En dat is zo goed bevallen dat werknemers met een handicap straks ruim 2% van al het personeel moeten uitmaken. Critici vrezen dat PostNL vooral uit is op goedkoper personeel de Volkskant zeggen deskundigen dat deze manier van werken het beroep van postbode verdringt. Het AD schrijft dat de chipknip verdwijnt bij 1 januari 2015. U hoorde Dan hebben bij ons ook al over. De markt voor het betaalmiddel is zo klein geworden dat de eigenaar Currents er dus geen brood meer in ziet. Een crisis kan best gezond zijn, dat meldt The Lancet. Uit een analyse blijkt dat er in crisistijd minder verkeersdoden vallen... en mensen gebruiken ook minder alcohol. De Spanjaarden eten sinds de economische malaise ook gezonder, schrijft Trouw. In plaats van fastfood halen of uit eten gaan, wordt er meer gekookt... met verse producten, zoals wortels, aardappels en paprika's. De verkoop van die producten is fors gestegen. Ik las gisteren trouwens, onder andere op onze eigen site... dat vooral pannenkoeken dan in Nederland in crisistijd weer populair zijn... Gekoop. Ik weet niet. Ja, het is wel goedkoop, maar ik weet niet of dat nou zo gezond is. Um, het is trouwens niet alleen maar positief... want het aantal zelfdoningen stijgt in crisistijd. AD en Trouw hebben allebei ouderen nieuws op de voorpagina's. Nou, eens maar eens even naar het AD. Um, volgens deze krant gaat het financieel vrij goed met ouderen. De arme ouderen is in de loop der jaren zelfs een uh, zeldzaamheid geworden. Dat blijkt uit een publicatie van het SCP, het Sociaal en Cultureel Planbureau. Kon in 1985 nog 6,5% van alle ouderen de eindjes maar moeilijk aan elkaar knopen... Nu is dat nog slechts 2,5 procent. Terwijl armoede onder andere leeftijdsgroepen juist is gestegen. Dan naar Trouw, die krant schrijft, dat de oudere bonden niet blij zijn... met de komst van de Partij voor de Ouderen, 50PLUS, van Henk Rol. De voorzitters zijn niet gelukkig met die partij... omdat ze een tweedeling maakt tussen jong en oud. En dat zou de solidariteit ondergraven waar de partijen juist voor staan. Minister voor Wonen, Stef Blok, wil dat het financiële toezicht op woningcorporaties wordt ondergebracht bij het Rijk, meldt NRC. FD meldt dat ook. De minister schrijft dat in een reactie op commissie Hoekstra die commissie stelde dat er fouten zijn gemaakt bij het Centraal Fonds Volkshuisvesting en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, ministerie. Al die partijen hadden volgens de commissie kunnen weten dat de handel in derivaten waaraan de Zuid-Hollandse woningcorporatie Vestia bijna ten onder ging tot problemen zou kunnen leiden. Op de website van de Belgische krant De Standaard staat dat het aantal klachten van VRT-kijkers over tv-gezichten in een jaar tijd is verviervoudigd. De stokpaardjes van de klagers zijn onbeleefde omroepsters en de kleding van de weerman of vrouw. Zoals de outfits van weervrouw Sabine, die overigens zo klinkt. Dag beste kijker. Vanaf de kust trokken hevige regenvlagen met tonder en bliksem erbij. Met lokaal ook de portie hagel. Donder en bliksem, de kritiek op de kleding is vooral dat de outfits niet altijd bij het seizoen passen. Wat erg, staat te lezen in een rapport van de Vlaamse Ombudsdienst. Bij het artikel staat een foto van Sabine in een luchtig rood jurkje, terwijl ze voor een scherm met sneeuw staat. Erg. Sabine is leuk. Ik vind het altijd leuk. Hm. Niks de nadeel van onze weer mannen en vrouwen, uiteraard. We hadden Jaap Koelewijn beloofd trouwens over hoe je toch geld kan wegsluizen... terwijl de bank is gesloten, op Cyprus bijvoorbeeld. Daar zou hij over praten. Dat ging even mis met de verbindingen. Maar na acht uur hebben we hem zeker. Blijft u luisteren.